Dit was het NWS-verhaal. Anyway. Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het. het al 20 jaar. En jij blijft het. ZFM het. in 2010, al 20 jaar, live. ZZFM. Met nu, tap tapie. Een hele groene avond. Mijn naam is Benno Veugen en welkom bij dit programma Peaceful Radio. Aflevering 696. Zeg ik het goed? Ja, dat zal allemaal wel. Ik ga het nog even voor je nakijken en kom ik er straks misschien wel op terug. We zijn dit programma begonnen met Celtic Angel, volume 3. Celtic Harp and Guitar. De Celtic Harp is van Gabrielle en de. Gitaar is van Harshi. Van het label Phoenix Muziek. We gaan door met onze eigen Nederlandse label Oriani Music. Eve Awakening van Beyond 2012. En dat zijn allemaal verschillende artiesten, waaronder Karunesh. Wij gaan luisteren naar, eens even kijken, Brainscapes. Alleen eens met een, uh, uh, even kijken, ja, ik kan het niet zo goed lezen, allemaal vage lettertjes. Maar je kan het allemaal meelezen op www.zfmzandvoort.nl. Veel luisterplezier!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 Ik ga ook hier zitten als ik prak. Ik noem mijn zon, jongen, zanka dat me niet me niet laat gaan, dat je me dat me diste, no puedo decir, lo que me hace sentir sería dat en otra niet De quererme, me podrías en lo que serme en esta cruz de paz hacer song. I love you, I love I'm not Roemer Khan met Sitar Secrets van het label New Earth Records. Tot ons komen via washop.nl. We gaan straks afsluiten met Return to Your Heart van Kang Koya. Van het label Phoenix Muziek. Peaceful Radio aflevering 696. Ik heb het nog even nagekeken en het klopt helemaal. En je kan het allemaal meelezen op www.zfmzandvoort.nl En ja, na uh, het nieuws nog een uurtje peaceful radio. En dan uh, praten we lekker even verderbij. Graag tot straks.